Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een Iraanse raketaanval op een luchtmachtbasis in Saoedi-Arabië... zijn Amerikaanse militairen gewond geraakt. Bij de aanval zouden ook meerdere Amerikaanse tankvliegtuigen zijn beschadigd. Saoedi-Arabië wordt net als andere golfstaten al een maand lang aangevallen door Iran. Tot nu toe houden deze landen zich zoveel mogelijk buiten de oorlog. Israël voert vannacht aanvallen uit op de Iraanse hoofdstad Teheran. De burgemeesters van Hardenberg, Epe en Harderwijk vinden dat het Rijk strenger moet zijn tegen gemeenten die geen asielzoekers opvangen. In Hardenberg zou deze week een opvang worden gesloten, maar opvangorganisatie COA haalde de deadline niet. In Epe en Harderwijk spelen soortgelijke problemen. In de oproep aan het Rijk zeggen de burgemeesters dat vrijblijvendheid voor de ene gemeente niet mag leiden tot het niet nakomen van afspraken met een andere gemeente. Donderdag riep asielminister van de Brink op zo snel mogelijk noodopvanglocaties te openen. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij in Hoorn, in Limburg. Daar raakte iets voor middernacht een man gewond. Er werd een burgernetbericht verstuurd waarin werd gevraagd uit te kijken naar de dader die op de vlucht was geslagen. Rond half 1 hield de politie iemand aan. De aanleiding van de steekpartij in Hoorn is niet bekend. Door het neerstorten van een helikopter in Hawaii zijn drie mensen om het leven gekomen en twee anderen gewond geraakt. Volgens de Amerikaanse kustwacht stortte de helikopter neer op een zandbank. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk, maar mogelijk speelden de weersomstandigheden een rol. Die kunnen snel wisselen in het gebied met hoge kliffen en scherpe bergkammen. Daardoor komen helikopterongelukken vaker voor in Hawaii. Het weer bewolkt en regen. Het koelt vannacht af naar 5 tot 8 graden. Maar in de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droger. Overdag eerst nog bewolkt met soms een bui. Maar in de middag meer zon bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. That another could replace oh. me, me. But when you're down in your town of need, and you're oh. down to bleed, and you're thinking, and you're happy coming back to me. Just think again, cause I won't need your love.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 years i've seen her and to see her is truly fine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 Zeg je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 How are you the your dreams, she's my fantasy Ik ben voor wie? Toi aussi, ik te déteste la vie.